Wij beginnen de Zogarles 80. Deze les is bijzonder belangrijk. Uh, het, het, het is een begin uh, van een serie lessen uh, van die behandelt eigenlijk de malgoed. En dat is natuurlijk voor ons cruciaal, voor ons die ontvangers zijn van de malgoed. Het is belangrijk natuurlijk voor ons om te weten hoe dat gaat. En het precies hetzelfde gaat ook met ons. Wat nu gaat gebeuren met de, de malgoed? Het gaat precies hetzelfde met ons. En wat gaat gebeuren met, mal goed, met de malgoed? Wat wij nu gaan leren, we hadden wel geleerd van de opbouw van de malgoed, herinner je je nog? Van de opbouw hoe de malgoed werd opgebouwd, uh, door Zeer en Pien, door die zes, ja. zes lichten van Zeer en Pien. Dus dat was als het ware een beetje een statisch geheel. Ja. Ook nodig, elementen van de opbouw van die malgoed. En nu eigenlijk is een, een beetje zo, gaan we belanden in een proces, in de dynamiek, ja. tussen die malgoed, tussen de zielen, hun verbondenheid met de, het besturingssysteem. Met Zeranpien ze, en Nukwa, dat is het besturingssysteem. En dan de, de rol van ja, en Arihanpin. Dat is bijzonder belangrijk om te zien als hoe dat allemaal in elkaar werkt. En precies hetzelfde functioneren wij. Dus het bijzonder belangrijk uh, in dit onderwerp is een bijzonder belangrijk in de ketting, ketting van. Uh, al die steeds nieuwere schakels in the readings formula, the the, the de ratingsformule van ons. Ratingsformule uh, is de gelijkertijd. Aan de ene kant is het de ratingsformule en aan de andere kant is de die brengt ons tot de leidt ons naar de vervulling. Dus eigenlijk waar we nu echt mee bezig zijn is het voor het eerst in de geschiedenis, dat wij aan meerdere mensen, zo, openbaren, het geheim, de principes van het geheim, van het heelal. Ja, er was nog niet, nie, niemand was er nog aan toe. Ari was alleen. Hij gaf het aan één leerling et Maar nu is het wel zo. Zo, so, wat ik wil daarmee zeggen, hoe belangrijk is om goed, erbij te zijn nu, dat jij het goed luistert dat jij jezelf instelt dat hieruit komt een deel van al jouw verwezenlijking in jouw leven nee jij moet het natuurlijk mee, mee maken jij moet het zelf uh, in gang brengen op gang brengen maar hier is het wel te vinden uh, pagina het wab 15, zoals we weten, wordt niet normaal aangegeven pagina 15. Wij zouden verwachten, Jut, uh, Hei, ja, 10 en 5, Jut, Hei. Maar wordt niet zo aangegeven, omdat Jut, is zijn de eerste twee letters van de naam van Hawaii. Dan doet men dat niet. Dan doet men een 9, ja? Hoe de Fransen zijn gekomen aan bepaalde getallen, dat is mij niet bekend. De Fransen hebben dat ook een beetje zo, een, paar, een aantal getallen, een beetje moeilijk maken. Maar hier is het niet om moeilijk te maken. Maar. Pagina T12, 15, de bovenaan, de eerste regel, oot, het, het paragraaf of de oot. Het is een speciaal speciale concentratie, want erg speciaal wat we gaan doen. Wat we hebben geleerd, Arichantine. Herinner je you nog know, hoeveel hebben like, we toch wel veel geleerd van de Arichantine? Volledige concentratie. Probeer nergens aan te denken. Absoluut nergens. Niet. Zelfs als je morgen zo zou een lotje van. 100 miljoen zou winnen, is het veel, veel meer waard wat we nu doen om eraan te denken dan een lotje van 100 miljoen. Kunt u je voorstellen, als ik dat zeg, meen ik het ook, oké? Okay? Dus, zo so belangrijk het is. Want 100 miljoen wil, wil, wil niet zeggen dat het jouw uh, leven kleuren zal geven. Maar dat wel. <laughs> dus, nou, we hebben veel geleerd daarvoor. Over Arigampin, ja. Over Abouhima, over Jirsut hebben we geleerd. Ook andere dingen we hebben we geleerd. En ook in, verband, verband, in verbondenheid met elkaar, maar ook een beetje losjes ook van elkaar. Het hele, hele principe is dat er drie krachten als het ware, drie soorten krachten aan het werk zijn in het besturingssysteem. En waar we het over spreken, werkt op elk probleem. Elk verschijnsel in de wereld kan je op die manier, kan je door wat we leren, kan je behandelen, oplossen, en naar de optimale, optimale eh, het optima, de optimale oplossing voor vinden. Eh, die niet even iets is wat aan de tijd verbonden is, maar wel aan de intrinsiek, aan het oplossen van die of de andere of dit of een ander probleem. Of een vraagstuk. Er zijn dus drie fundamentele krachten in het, in het, in het besturingssysteem, dat wil zeggen dus in het salut, uh, naar functionaliteit, naar, naar, naar hun functie. De eerste is. De aanlever van de... Zeg De, de, de toeleverancier aan... Zeg dat? Nee, zeg Van wie komen de mogen vandaan? Mogen dus het licht. Licht uit het hoofd. Van wie, wie levert die mogen vandaan? Wie levert het licht? Dan natuurlijk, hij alle licht levert een Dat is duidelijk. Maar wij spreken van het zood. Dat is arighampin. Ja? Dus de Arihantin is de... Daarvan komen de mogen vandaan. Licht brengt, mogen brengt, dus arigampin. Aboïma, die zijn de, als, als het ware de doorgeefluik. Zij geven die mogen door aan de ontvangers van, van de mogen. En de ontvangers van de mogen is zerantin en malhoed. Duidelijk, dat wij het goed weten. Duidelijk dat het naar, naar functies. Dat de ontvangers, wie is de, zijn de ontvangers van de mocht? Natuurlijk ook hebben we iemand ontvangt natuurlijk. En, maar de ontvangers, de ware ontvangers zijn, de ze en malgoed. En natuurlijk samen met hen, alle anderen natuurlijk via de malgoed, gaat het naar bia, ja, naar de zielen, naar alles. Gaat, gaat die morgen, gaan die morgen. Dat is even indeling. Dat is duidelijk. Dat weet het zien voor al die keten van krachten. Dat wie de ontvangers zijn. Dat is zeer winnen en dat goed. En dat is dan het besturingssysteem. Uh, dat regeert over het heelal. Ook onze wereld. Onze wereld absoluut is. is uh, um, Verbonden en is het gevolg, het functioneren daarvan, daarvan is absoluut gevolg van dat zeerampin en maalgoed. Nou, daarom is het bijzonder belangrijk om te leren over zeerampin eh, en maalgoed. En maalgoed natuurlijk, wij zijn de voorbrengsels, alle zielen komen dan van de maalgoed, in de regel van de maalgoed van het zeloed. Dus wij directe afstammelingen zijn van de directe afstammelingen zijn van die malgoed van de absoluut. Nou, als wij weten de wetten daarvan, dan weten we precies hoe wij functioneren. En hoe kunnen wij tot geluk komen, et cetera, et cetera. Dat is even over de relevantie van wat wij gaan leren. De regel 1 en nog een keer, voor de volgende keer, heb ik al gezegd, maar nog een keer als je hier komt, zo aanrennen, zo, hoe dan ook, dan uitpak je jouw, jouw tas of zo, doe je dat hier in de gang. En niet hier, ja, terwijl wij hier, hier zitten. Want de concentratie moet absoluut 100% bij ons zijn. En niemand mag ons afleiden. Ja, kom je later of dat, kom je later dan kom je net als een, net als een mug binnen. Mug gaat nog, nog meer te veel lawaai doen, maar jij doet nog minder. Kom je zo, net of je, of je er niet bent. Right? Zo'n gevoel moet je hebben voor de ander, want wij zitten hier. We moeten zo'n enorme concentratie hebben, geweldige concentratie hebben. En dat moet niemand maken storten. Dat story is jezelf in de eerste instantie. Dus de, de regel 1. Oud het. En altijd so, ni keek, keek naar de tekst zelf. niet niet naar mij. Kijk naar de tekst, naar die lettertjes. Probeer steeds met je vingertjes te kijken. Dat geeft kracht, kracht. En hoor, luister en kijk naar de tekst. Als ik lees. We eat achra letata. We eat ma Ma ben hai le hai. Ela kadma a. Twee. Stima a. De ikre mi. Kaima le shila. van de al barnes. Om me pes. Le i sta De, de pachina pagina. Tet zijn zestien. Negen plus zeven. Zestien. Punt. Uleminada menada madrega, madrega le madrega, ad sof Koi dargin, kivan de matej, taman ma, ma jadata, twee, ma ista kalte, ma fas pasta, ha. Kula Satim kede kadmita. Even vertalen. Het. De eerste regel. Pagina dit Waar. 5. We eat agar. En er is nog een ander Er is een andere. We hadden over mij gesproken daarvoor, ja? Mem, Jud. Herinner je toch? Van Jezus. En hij zegt nog. We eat achra en er is een andere. Letata. Beneden. We ied ma. En die heet, ma. Heeft geen, geen, geen velletje, David? Ik heb geen velletje. Nee, maar geef hem dan een velletje. Done. We ied ma. En zij heet, en die heet, ma. Dus geen mi, maar ma. Komma. Ma, wen, hai, le hai. Wat is het verschil tussen, de, tussen die en die andere? Ella. kadma a. Maar de eerste. Dus mi. Twee. Stim, a is verborgen of verhuld de ikremi die de kad de ikre de eerste is de eerste het het verhult, de verhulde of de verborgen de ikremi die mi heet kai die staat die is uh, daar is vraagstelling. Daar is de vraagstelling. Kivan de Sha'al Barnes, aangezien de mens vraagt om het pas, om het, om het en onderzoekt, le istakla takla om aandachtig te kijken. De volgende pagina, dat zijn de eerste regel. Uleminada en om te, te leren kennen. Madre, darga, madrega, le, nee, midarga le darga. Van een trap tot prato tot trap treden. Ad sof kol dargin. Tot het einde van alle trap treden. zal ons alles uitleggen. Kij van de maat taman. Maar. Aangezien daar, aan het einde dus, van alle traptreden kwam. Ma kwam daar. Ma ja data. Wat, wat is het te weten? Wat valt het te weten? Twee. Ma is te kalta. Wat valt het te, te, te, eh, te zien? Ma verspasta. Wat valt het te onderzoeken? Ah, hula satim. Kèvek admita Alles is toch verborgen, net zoals aan het, in het begin. Zet net zoals daarvoor. Punt. We keren terug naar de pagina tijd waar de rechter kolom, de, rechter kolom, de eerste regel het Komt eerst zijn vertaal. Met een aanvulling natuurlijk. We eet achra letata. En er is een andere onder, eronder, we goelen, enzovoort. Wij hadden gesproken over mi, ja? En nu zegt hij, er is nog een andere. We ied ager twee lemata. Dat is het, de vertaling in het Hebreeuws. En er is nog een ander, er is een ander, beneden, tweede regel. En die heet ma. Ja, zo de naam ma. En de naam ma betekent ook, ook wo het woord ma zelf, als je dan geen aanhalingsteken hebt, elke aanhalingstekens, aanhaling, aanhalingstekens weg doet, dan is het mem, hij betekent wat. Dus wat mi hebben we gezegd, dat is wie in het Nederlands. En ma betekent wat. Dus de vraagwoord. Het vraagwoord. En die heet ma. En die is dan onder die hier. Zoet. We zullen zien we wat dat is. Ma ben ze, wat is het verschil tussen de ene en de andere? Ja, tussen de mi en de ma punt om mij schief en hij antwoordt. Dus ook antwoord. Drie. Ela harishon asatum shenikrami. Ik zal direct de vertalen. Maar dus van de koma tot de koma, op punt naar de punt zo. Ela harishon drie asatum, maar de eerste, de verhulde shenikrami die mij heeft, die mij heeft, sorry, iemand dus die jees toedraaide in de bo vier la, er, er vindt in hem plaats vraagstelling. En we weten dat vraagstelling is dat de man dat Vier na de koma, Kevan, Shesha'al, Ha'adam. Aangezien de mens vraagt, of vroeg, vraagt, we en onderzoekt, lees om aandachtig te kijken, we laten dat en te weten, te weten te komen. Vijf, met le madrega, van één trap treden naar de andere van een naar de ander. Ades kola madrigot. tot het einde van alle traptreden. En hij geeft ons aan Shehu zes malchut. Dat dat malchut is. Ja, Het einde van alle traptreden is malchut in dat zilut. Achar Shehigia shama nadat hij daar daar aangekomen was. Hoe ma. Dat is ma. Dus bij de is de naam ma. Punt. Shepirochó. Dat dat betekent. Zeven. Ma ja dat. Kijk nou, al die, al die nu gevolgde een opzomming van allerlei ma. Ma's. Ja, allerlei w, ma betekent wat al die wat's. Wat, yeah, Maya -ja data, wat valt het te weten? Magista -ja kalta, wat valt het te zien? Magikarta, -ja dat is mijn vertaling daarbij, maar eigenlijk is het, Maya -ja data, wat weet je? Of wat kwam je te weten? Magista -ja kalta, wat kwam je te zien? Magikarta, -ja wat kwam je te onderzoeken? Hallo, hakol acht satum kwad hilavi Alles is toch net zo net zo verhuld als in het begin. En dat is terwijl wij, terwijl wij, terwijl wij belanden zijn beland in de malchut van het geluid. Hij zegt dat dit ja. Punt 8. Mefaspes. Perosho. Gekker. Nu dan gaat ons eh, ook de. Hasulam eh, ons woorden ook een beetje uitleggen. Mefaspes betekent perosho. Gekker. Onderzoek. Onderzoek. Kie 9. Gekker. Want, met uh, want het woord uh, gekaart, hij onderzocht, vertaald wordt als pish pash, als uh, onderzoeken. En, en het is zo onderzoeken, dat woord pish zo, pas, ja, so pas-pas, zo'n so herhaling van twee, klink, van twee medeklinkers, betekent... Zichzelf te onderzoeken. Zoeken in zichzelf naar wat heb ik gedaan? Wat is dat? Onderzoeken zichzelf als voorbeeld, als zichzelf, als proefkonijn, uh, als het ware, zichzelf. Te kijken binnen zichzelf, wat heb ik gedaan? Hoe kan ik dat, dat, dat onderzoeken aan zichzelf? Dat heet dan Tushpes. <coughs> Tien. Bejoer had waarin? De uitleg van woorden. Hanukwa de Zerampien, de noekwa van de Zerampien, wat is dan de noekwa, wat is het verschil tussen noekwa van de Zerampien en, en de noekwa zelf? Hebben we al daarover gesproken? Er bestaat uh, de noekwa van Zerampien, dus de, het vrouwelijke in de Zerampien, want alles bestaat uit mannelijke en vrouwelijke. Dat is, dat is, de, dat is de, de, de schepping, dat is de kracht. <coughs> dus dat, uh, de hele, de Zerenpien heeft Nukwa. Dus Nukwa in zijn eigen lichaam. Dat is ook wat we wat hebben geleerd, dat, dat de Chava, de hawa die werd uh, uit, de, ja, uit de riep genomen van Adam. Dat betekent dat eerst was bij hem het vrouwelijke element aanwezig en dat kwam tot bloei. En daarna werd zij van hem afgescheiden. Zo is het altijd het geestelijk. Dat zeer en zijn ze eigen noekwa bestaat. En wanneer die opbouwt zijn noekwa op, daarna kan die nog de noekwa opbouwen, die algemene noekwa van de tien sfeerot van het siluet. De zerenpijn heeft zijn eigen nukle. Maar bestaat ook van de atsevoud, bestaat ook nog de tiende sfeer van de atsevoud, dat on onafhankelijk is van zerenpijn. Ja of niet? Kijk, bestaat in atsevoud welke? Keter, hochma, bina, zerenpijn. En mal goed. Ja of niet? Nou, de zerenpijn eerst bouwt zichzelf, wanneer het komt tot zerenpijn, die ontwikkelt zichzelf dan de Zerenpien bouwt zichzelf in zichzelf op zijn eigen vrouwelijke element. Daarna kan hij dat geven aan die aan die ware Nukwa. De ware Nukwa is de malgoed zelf. Eigenlijk het verschil tussen Nukwa van, het, nukwa van de vrouwelijke, het vrouwelijke van Zerenpien, en, en Nukwa zelf. Dat is een en een afgescheiden noekwa, dat is dan de, de noekwa van de malgoed, al die verschillende dingen moet weten. Het is altijd zo dat een hogere bouwt zichzelf eerst op, en dan gaat die geven aan de lagere, door al die momenten, door al die massachim, al die schermen die hij opgebouwd had, gedurende zijn eigen groei. Duidelijk. Net zoals een, uh, een moeder al, een en die leert haar dochtertje om met, om met poppetjes te spelen. Hoe weet ze dat? Zij was, eh, zij was ooit ook een, een, ja, een meisje. Zij had ook geleerd om met poppetjes te spelen. Dus dan kan ze dat die, die vanuit die houding, vanuit die, eh, vanuit die periode van haar, gaat ze dat doorgeven aan haar, aan haar meisje, aan haar kindje. Hoe te spelen met poppetjes, eigenlijk? Als het kindje al op school naar school gaat, dan gaat ze leren andere dingen die van ook van die voor mama. Zijn mama, weet, heeft al die regime, al die sporen in zichzelf, van toen ze scholieren, scholieren, scholieren, was. scholieren. Ze gaat het ook hard leren. En dan zo gaat het ook verder. Zo ook het hoger, dus, nu qua van de vind duidelijk, ja, nu qua van de zeranpien. Bij u Biuro dvarim, de aydlech van wordt. A nukwa de zeeranpien, de nukwa van zeeranpien. Bijota elaf ima zeeranpien, panimba panim. Vanier zey met zeeranpien, panimba panim is. Chizicht tot Tet Teta, teta. Dus mannelijke en vrouwelijke binnen de zeeranpien zelf. Nikret gam ha-nukwa beshem ma. Dan heet ook de nukwa in de naam van ma. Kmo zeeranpien 12, Net zo zeeranpien. Want wij weten dat zeeranpien heet ma hu. Dat is dan de hawaia, yudke wafkei van zeeranpien gevuld door alef, ja, Dat wordt dan gemateria 45. Iedereen herinnert zich een beetje dat. Dus als je neemt dan jud, de naam van ja, de, de naam van Hashem, van haar, van haar, ja. Jud kei waf kei. Jud is 20, ja. Als je dat vol uitschrijft, jud is 20. Jud waf dalet. plus hij. en hij moet je dan vullen met alef. Hey alef plus hij alef plus waf ja, plus het derde element, de naam van de, de waf, alef waf, plus hey alef dan wordt het gematria 45. Dat is de kracht als we horen, ma, is het altijd Serampin. Ja, niet altijd bedoel ik, de kracht van Serampin is ma, 45. Dat is ook de gematria van het woord Adam, alef dalet, mem, Adam, is ook 45. En dat is ook een woord voor mens en Adam dus hij zegt ons dat wanneer die nukwa van zeer pin bevindt zich met zeer en pin panim panim, gezicht tot gezicht gezicht tot gezicht betekent dat zij op gelijke hoogte komen te staan Nikret gam hanukwa ja? beshem, maar dan heet nukwa ook de nukwa in de naam van ma. Waarom heet ze dan ma? Net zoals hier het Want wanneer twee. Waarom is dat zo? Omdat er bestaat de wet van het geestelijke wet. Dat als twee eh, delen van een eh, geestelijk object. Of twee objecten. Bevinden zich op één niveau. Ja of niet? Op één niveau. Dat betekent gezicht tot gezicht. Als twee dingen, twee, twee plaatsen, mannelijke en vrouwelijke, staan gezicht tot gezicht met elkaar, dan betekent het, zij staan absoluut op dezelfde niveau. Ja, paniem bij paniem, gezicht tot gezicht, betekent dat het, ja, zoals wij, zeggen, zoals wij ook zeggen in onze wereld, ik wil jou spreken gezicht tot gezicht. Ja, tet tet, of zo zegt men dat zo. Ja? Maar wat betekent dat? Zonder gewoon recht toe, met jou recht toe, rechten aan met jou dan spreken over iets. betekent op hetzelfde niveau, dus niet, uh, niet omzeilen, niet door politesse, et cetera. Zo is het ook hier, als men twee, twee afzonderlijke objecten, geestelijke objecten, of binnen één object, twee elementen daarvan, die bevinden zichzelf, mannelijke en vrouwelijke natuurlijk, bevinden zichzelf in gezicht tot gezicht, dus panimbe bij panim. Dan betekent dat ze op dat moment gelijk, oh, gelijke eigenschappen hebben. Natuurlijk, heeft, hij is mannelijk en zij is vrouwelijk. Maar ze hebben dat uh, gelijk, gelijk, gelijke, gelijke, gelijke, uh, dezelfde krachten die zij dan, mannelijk of vrouwelijk, maar op hetzelfde op dezelfde niveau. Nou, als die NUQA van Zerampien nu staat met, met Zerampien, Tet tot tet, gezicht tot gezicht, betekent dat zij wordt net zoals hem. Ja, natuurlijk vrouwelijk, maar hey, zijn kracht is, is 45. Ja, ma. De gematria ma is 45, onthoud dat heel goed. Ma is zeer pin. dus waarom is dat? We hebben ik al gezegd. Dus die uitschrijven van die naam van Hawaii met de letter Alef, dat is dan ma. Dat is dan ma, 45. Dat is zijn kracht van Zeer en Pindus. Uh, en zij is dan op hetzelfde niveau. Dan, is zij zo ook, dan heet zij ook nu ook ma. Nu, nu heet nu ook ma. Als hem. Wehi, hier. liefgenet, ketzea, shamayem. Dus het dat. En zij wordt geacht. Als aspect, als, als, als, als het uiteinde van de hemel van beneden. Wat betekent uit, uiteinde van de hemel? Wat was het? De vorige keer was het het uiteinde van de hemel van boven. Hemel? hemel. Wie was de hemel? Zeran Pien. Ja, Zeran Pien. Zeran Pien. Maar zijn, zijn precies. Zerenpien is dan de hemel, maar het uiteinde van boven Zerenpien was Jirsut, ja, hij grensde aan Jirsut, en hij zegt nu dat uh, zij, die noekwa van Zerenpien, zij, is, zij wordt geacht als het aspect het uiteinde van de hemel van onderen, ja, Zerenpien zelf, onder hem is dan die Nukwa, net zoals aarde, precies. Dat is dan de het onderste uiteinde van die Zerenpien, of zelf de Hemel. Alleen Zoger spreekt dat als de Hemel, en wij zeggen dat, uh, Zerenpien, omdat in Kabbalah gebruiken we directe taal. En de Zoger heeft de, de, de Torah, heeft ook de krachten, ook daar zitten vele krachten, die geven dan extra dimensies. Kihi Sofkol Dargin om me sajem het et veertien absoluut. Dus ik lees van koma na tot koma. Dertien. Ja? Ki hi sof koeldargen, want zij de nu dus. Oftewel mal goed kan je zeggen. Of dat zij is sof koeldargen, zij is de het einde van alle traptreden. U misa en zei beëindigt. Het haat De wielt haat zilut. Venim ca. Sche, venim ca zeiran pijn. Anikra Omede ben vijftien hajesut. Anikra ke zeia shamayim le eila. En ook Uwen hanukwa. Zestin en krake krak het Zeeh, maar na de komma, we en we vinden dus. en ik die Omed, ben tussen de Hanikra ketseya shamaim le'ela, die heet uh, het uiteinde van de hemel van boven. Het begin van de Yisrael, ja, is dan het uiteinde van de hemel van boven. Oven, hanukwa, en tussen, en Nukwa, dus tussen die en die, tussen de Nukwa beneden. 16. hanikra, Welke noekwa heet Kzea en Letata? Het uiteinde van de hemel beneden. Ja, en tussen hen staat die Zeranpin. Op dezelfde manier zit het, ook, zit het ook met de mens. Kijk, hier kunnen we ook leren hoe de mens is. Ook de mens is ook net zoals zeer en pin, ja De mens. Adam. Precies, dus hij heeft ook de Kimatriama. De mens heeft ook die materie Adam, is ook, we hebben we ook het mannelijke en het vrouwelijke, en de mens is ook op, precies hetzelfde is opgebouwd, de mens, dat de mens moet ook staan tussen de hemel en aarde, eigenlijk, tussen, dat zeggen, eigenlijk, dus, op die manier, de mens ook functioneert, als de mens staat alleen op aarde, zoals men dat zegt met ik, is het is zelfs een compliment. Dat de mens zegt dat... Ik sta met twee voeten op de, op de grond. Bij de hands. Ik sta op de feet. Dan betekent dat nou dat De mens is alleen gematerialiseerd. Alle ziektes komen dan op die mens. Als hij alleen maar met beide voeten staat op de aarde. Want de ene voet moet staan. De linker voet moet wel, wel staan op de aarde. Maar de rechter voet moet een beetje... Beetje omhoog, ja, een beetje omhoog een beetje omhoog getrokken worden net of je gaat starten, stappen ja? als, je sta, gaat, gaat vooruit, voor, als je gaat vooruit als je gaat jezelf voortbewegen ja? dan is altijd één voet is een beetje omhoog ja? dus de rechtervoet als het ware ietsje hoger staat dan in niet niet staat juist op de aarde zelf Eigenlijk, dus wat betekent dat via hoofd zijn we verbonden met de hemel en via de voeten zijn we verbonden, als het ware, met de aarde. Dan zullen we wel goed kunnen bestaan. Alles zullen we dan ontvangen. Alles is niets is verborgen voor de mens. Alles is gegeven aan de mens. Al het beste is gegeven aan de mens. Niets, alleen niet verpesten moet de mens. Je hoeft niet, niet eens echt hard werken. Alleen niet verpesten zichzelf, daar gaat het om. De mens is eenvoudig geniaal gemaakt. Maar als de mens gaat zichzelf intellectueel, wanen, et cetera, en alle andere dingen, dan komt die in absolute, krijgt hij een absolute fiasco in zijn leven. Hij wordt dan misschien een enorme specialist in dit, in dat en dat. Zonder zichzelf verbind te verbinden met de hemel, dus met de, de wetten van het halaal. Dus met de atzil is het leven niet zwaar. Absoluut niet zwaar. Kijk naar al die, die memoires van de rijken en van de superrijken. En nou, ik heb veel daarover gelezen, want ik was echt geïnteresseerd, want ik was ook zelf op zoek naar. Het enorme kon je nergens vinden. En ellende, met al die miljarden, 0,0, voelde zich zo aan het toch arm en geschrokken. Ja, dus dat hemel moet je ook hier, net zoals wat staat met Dat die staat tussen hemel en, ja, tussen hemel en tussen de eerste en tussen de uiterste de, en die tussen die twee. Zo <coughs> so ook de mens moet ook tussen die twee staan wel op aarde staan, dus onze, dat onderst onderstel van ons, die wordt aangetrokken door de aardse, door het aardse. Dat is heel goed. Eigenlijk, dus eigenlijk, kijk, we hebben hier op aarde, moet je zo zien, men zegt zo, ja, we hebben toch te maken met de gravitatie, ja? zwaartekracht, het? zwaartekracht. Uh, dus dat het aantrekkingskracht door de aarde. Ja, wat kan ik doen? Het is ik ben zo de mens. Men, men alleen ziet alleen de ene kant van de medaille. Waarom kan je niet zeggen dat we hebben toch ons bovenste gedeelte, dus vanaf, vanaf de midden, van ons midden naar, tot in het hoofd, worden we wel aangetrokken naar de hemel. Nee, de, ook bestaat dus twee krachten, twee als het ware schijnbaar polaire krachten. De ene, de onderste, onderste, onderdeel onder het midden trekt naar beneden, en boven het midden trekt naar de hemel. Eigenlijk En we moeten op, moet, moet op zo, op de manier regelen, op die manier zo te doen, om die twee, aan die tweede te laten functioneren. Ja, van boven, voor ons hoofd verlangt naar het licht, ja? naar hoger, daar waar ons bron is, en een lagere gedeelte zegt, nee, breng dat, al dat licht hier naartoe. Ik wil het hier hebben. Ja, ik wil het hier ervaren. Het bovenste, het, ja, onze hoofd zegt, laat ik dan hier namals, hoe weet ik veel. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is dan één kant van de bedij. Ja, zeggen ze, laat er hier namals. Nee, het is, dat komt omdat men die twee kanten van de bedij kan nooit rijden. Kan niet rijmen, duidelijk. Maar het bovenste zegt ons inderdaad, dus zo moet het ook dat bovenste deel gaat zeggen, ik wil niet zieren op aarde, ik wil alleen maar mij verbinden met het licht, want je voelt hoe geweldig dat de krachtig, kracht en, en goed, krachtig en goed het licht is, dat moet ook goed, maar het onderste gedeelte moet je niet vertikken, moet je niet, niet proberen dat te zeggen van, alleen dat, dat, ik wil alleen maar naar hemel, ik wil niet zieren op aarde, ik wil alleen maar hemel, ja, dat is dan een, dan, dat is een wishful thinking, alleen maar, je wil alleen maar wat Jouw hogere gedeelte, leert. maar de mens is bestaat uit je twee gedeelten. Het moet zo zijn, dat jouw bovenste gedeelte, dus van je midden tot aan het hoofd, moet zeggen, ik wil niets, alles wat ik heb is genoeg voor mij. Ik wil wel met weinig genoegen nemen. Ik wil alleen naar boven, ik wil alleen de schepper, alleen lichten, niets anders. Ik ben met alles tevreden. Ik ben volmaakt, ik voel me dat ik helemaal, ik wil naar de volmaaktheid. En ik ben net zo volmaakt als het licht zelf. Maar van jou midden en naar beneden moet zeggen, ik wil alles. Ik wil alles bereiken. Ik wil absoluut top bereiken. Het liefst zou ik de hele wereld willen. In mij, dus niet egoïstisch, niet egoïstisch. Maar ik zou het wel, wel willen... Al die wensen van de wereld wil ik graag ook, alle wensen die in mij zijn, wil ik graag tot absolute bloei brengen. Ja? Uiterste wil ik halen uit mijn leven. Dus ik, ik, ik gevoel. Ja? Het hogere, van boven, de, van boven mijn midden en naar het hoofd, moet ik zeggen, alles doet de schepper. Alles is van de schepper ik alleen uh, vloei samen met hem, ik wil alleen vloeien, want alles is van de schepper de mens heeft absoluut geen wil van zichzelf, alles is voorgeprogrammeerd, et cetera et cetera, dat is in jouw, tussen hoofd tot jouw, vanaf het hoofd tot naar het, tot naar het midden en het onderste gedeelte van jou dus vanaf de dat is alleen de helft van de realiteit maar van onder jouw midden moet je zeggen dat Zoals hier had gezegd, in eenanili mieli, als niet ik voor mijzelf ben, wie is dan voor mij? <laughs> dus als ik niet, als ik niet, als niet ik ga voor mijzelf, ga niet, hoe oh, zeg je dat, op, opnemen, op, opkomen voor mijzelf, wie dan wel? Eigenlijk, dat is die twee. Dat is de dynamiek van de mens. Zo so is de mens gemaakt, tussen hemel en de aarde. Aan de ene kant. Alles de schepper kan, absoluut. En dat blijft, beide moet je het doen. Moet je die beide weten, combineer beter, beide, tweede, twee moet je in één blijven, die twee aspecten. En dat is net paradox voor een gewone mens, voor onze wereld. Hoe kan ik dan twee, hoe kan je dan zeggen, ik alles, alleen ik bepaal alles, mijn wil en mijn bevalt bepaalt alles dat is het onderste gedeelte, en de tweede, aan het bovenste gedeelte, gezegd, niets daarvan, alleen de schepper alles doet, maar die twee moet je combineren, moet je beide hebben, waarom, op, op twee voeten, kunnen we, kunnen we lopen, als alleen iemand wil, alleen maar zijn doel nastreven, alleen, alleen zijn eigen doel, en niets anders, maar zijn over, noem maar niet overgave aan, aan, aan de schepper, aan de wetten van het heelal, wordt het <coughs> Hij ja, wordt een grote specialist, grote schilder, kunstschilder of dat. Maar liefst zou hij dan, na al zijn verworvenheid in dit leven, zou hij toch wel liever willen zich, zou hij verkiezen, werkelijk liever na al zijn beroemdheid, na al geld en beroemdheid, het verworven te hebben. Liefst toch wel zou hij willen. Uit de, uit een, van het dak van een of een ander hotel te springen, naar beneden te springen. Ja, dat zou het beste voor hem zijn. Van binnen, het gevoel. Maar de ene springt wel van naar beneden. Die is eerlijker dan de andere. En de andere doet dat niet. Maar dat is het leven wat hier op aarde is. Heel het? Uh, zestien Naar de punt. We zes om en dat is wat we omer, om ook we van punt tot punt, we zes omer, er, key van, shish al barneš zeifintin, le is takla, zeestinade punt. We zes om en dat is wat hij zegt, bezoger. Key van, de shal barnes, aangezien de mens vraagt of vroeg, ik zeg het, ik vertel het in, in tegenwoordig nee. vroeg, vraagt om een vast en onderzoekt om te kijken dubbele punt hij gaat nu dat uiteenzetten lees takla heinu 18 de rechter kolom de regel 18 hazi voegen de abawi ima, anikra istaklud klut, abawi ima ze wa ze. Al jedei Al jatam tam pin. Zo, so, direct vertaald. Zeifentin Na de dubbele punt. Le om aandachtig te kijken. Wat betekent de hainu, dat wil zeggen. 18. Ha zivug de aboe ima. De zivug tussen abo en ima. Ha nekra is takloot. Die heet. Is takloot. Het kijken. Aandachtig kijken naar elkaar. Dus de abo en ima. Zeba ze. De een op een andere. Is betekent zien. Wat betekent dat altijd? Wat betekent is takloot? Zivug of, of of, of uh, wat wij zeggen dat, ja, yeah, de samenvloeiing betekent dat de hogere, die kijkt naar een lagere, die wil penetreren in de lagere, dat? En de lagere, die doet orgozer, dus de hogere, die gaat, zijn licht van de hogere is als aankomende licht, ja. En die wil het penetreren in de lagere, hij wil geven aan de lagere. En de lagere, die gaat het eerst afstoten, ja en daarna gaat hij dan ontwangen in zichzelf. Dat is betekend zivuk, of betekend kijken naar elkaar. Zijn Kijken naar elkaar ook, is ook een vorm van zivuk. Zijn Het Is ook een vorm van alleen maar een geestelijke zivuk. Een man bijvoorbeeld met een vrouw kunnen met elkaar, met ogen liefde doorgeven. Enorme liefde kunnen ze doorgeven, maar dan Hecht, dat heet dan Zivuk Rukhani. Dat, dat heet kijken naar ogen, ogen met, in elkaar, heet het dan Zivuk Rukhani. Dat heet uh, de geestelijke Zivuk. En de Zivuk Yesod tot Yesod heet lichamelijk Zivuk. Ja, dus de Dus wat zegt hij ons dan? Lees Takla, zin of And keken kijken naar elkaar Heino, dat is de woek van tussen Abba Yima en dat heet is de kluit het, het keken naar elkaar van Abba Yima al 19 al le al je tam door let let let op door het uh, door het opstegen van hen naar het hoofd van die kan we hebben geleerd dat als Ima opstegen naar Arigampin, dan gaan ze kijken naar elkaar waarom licht van keken is Chogma. En dat is in de Arigampin. Duidelijk? Dus nog een keer zoals we de onze les begonnen waren vanavond. Licht Chogma is in de Arigampin. De leverancier van het Licht Gochma is Arigampin. Of mogen zeggen we, ja, mogen, want het komt uit het hoofd, F waarom zeggen we mogen? Want het komt uit het hoofd van Arigampin, daarom is het mogen, mogen hersen. Yima, de volgende, de volgende schakel is, Yima. zij zijn de overdragers van die mogen. Zij brengen die mogen naar kinderen, naar, ja, ze en mogen, erg belangrijk dus daarom zien wij ook hier dat abo dus die abo is altijd bina, want Ja, dat is alleen abo is een mannelijke bina of kochma van de, de van een mannelijke bina, en uh, bina is dat de vrouwelijke bina is dan de dus abo wanneer ze ze zivug, ze ziv, maakt van, ze van wanneer waarbij ze een mochin ontvangen dus lichte ontvangen van Arihantin, en dat kunnen ze ontvangen alleen wanneer ze opstegen naar Arihantin. duidelijk dus zij steigen die, die de overdragers zijn van de mogen, die zijn niet de oorzaak, de ja, die zijn geen zelf, zij zijn niet degene die de mogen aanleveren ja, dat zijn alleen maar de overdragers van de mogen maar de mogenfabriek is de Arihantin. duidelijk de fabriek van de mochen, dat is de Arichanpien. Natuurlijk alles komt van, van een Sof. Maar, ja, maar, de, daarom die aboeïma, die moeten opstegen naar Arichanpien. Daar ontvangen ze die hoogmaar. Dan stappen ze uit naar hun eigen plaats. En dan gaan ze doorgeven die, die, die mogen. natuurlijk in de mate waarin de lageren, aan de lageren, die kunnen, in die mate waarin ze kunnen ontvangen. Naar, anzeer en pin, eenmaal goed. Eigenlijk, dat schema, wie, wie van, waar, van waar komt het. Sheaas, negentien, na de koma, aas habina, chuzeret, lekabel, 20 ea hochma, bishwira zon. Echt nou verder. Maar die principe is belangrijk, dat je weet, wie heeft licht, en wie doorgeeft licht. En wie ontvangt licht. Dat is heel belangrijk dan weet je. Kijk nou wat die gaat gebeuren. Dus die. Nu abo, de abovo zijn waar. In de arie Ze ontvangen wat. Mochen hochma. Shea zegt die dat dan. Abina, bina. Hozeret lekabel haar haarat hochma. De bina. Die keert terug om. Uh, het scheenen twintig van de Chochmah te ontvangen, bishwira zon, vordeson. Zeer alpinnen nuke. Want ze zijn de ontvangers. Ki afilu jish sud eenentwintig shem hazaade binar. Eenam zrichim lehaarad. Tweeentwintig 22 na de koma die afilo jirsut, dat zelfs de jirsut, ja, de zeven onderste van de bina. 21. Shehem azad de bina, die zijn de zad, zad de bina, dus hazad de bina, die zijn de zeven onderste, neregenschap, zeven onderste van de bina. Een nam zrechimle, harad gochma, lecore chatzmam. Ze hebben geen schenen van de chokma 22. Lecore chatzma, voor zichzelf. Ook jishzut heeft het niet nodig voor zichzelf. Die hochma. Ki 22 na de koma. Ki. Mifchenata do Domim 23. Hazad de bina. Ela 22 na de koma. Ki. Mifchenata smam. Want door hun eigen aspecten. Voor zichzelf. Door ten aanzien van hun eigen aard. Domim 23 Hazad, leiken de, uh, de Zad de Bina, leiken de zeven onderste van de Bina, oftewel Yisut, El Hagar Shalahem, ande Gar, ande drie eerste van hen, oftewel uh, Abouim. Duidelijk. Dus ook zeven onderste hebben voor zichzelf, hebben ze dat niet nodig. Duidelijk. Bina, waarom dat niet nodig Ze hebben geen hoogma nodig voor zichzelf. We eenam niska kiempen, 24, lekabel hoogma. En het is niet, ze hebben het niet zo nodig. Ze hebben het niet nodig, ze is niet nodig voor hen om kabbala te ontvangen. Om, sorry, om um de Kochmate te ontvangen. Ze hebben het niet nodig. Onthoud het er goed. Wie de ontvanger zijn, dat zijn de zon. Duidelijk. Ook zeerampien eigenlijk. We zullen zien verder. Maar, die, maar goed, de zon, die hebben die kochma nodig. Duidelijk. Waarom? We zullen zien. Dat is net zo. Dat is uh, zoals bij de vier stadia van het licht. Herinner je nog? Precies dezelfde verhoudingen zijn. Uh, zoals daar waren, punt 24. Zeer aandacht, veel, veel aandacht. Laat niet verslapen, geen seconde laten, geen fractie van de seconde laat verslapen je aandacht, want dan bouw je iets op in zichzelf, wat leven, eeuwig leven zal geven. Probeer absolute, een absolute wat je begrijpt, wat je niet begrijpt, maar aandacht moet absoluut zijn. El abaed shaha zoon olin olim le man 25 le Maar in de tijd wanneer de zoon opstegen als man naar jirsu. Met orarium 25 a jirsu. Bishwilam la lot 26 leros de Arihan Pinulika Belchokma 25. Mit orerim ha Yersut. worden. Yersut zijn twee. Ja, Israël Saba, dus het mannelijke gedeelte. En Tvona, het vrouwelijke gedeelte. Dus zij worden. Yersut is mijn meer fout. Bedoel naar krachten. Yersut worden euh, opgewekt. ze worden opgewekt daardoor. Bishwilam, voor hen, voor de zon. La lot om op te stegen, 26, Leroche, de Arichampin, naar het hoofd van Arichampin, en de Gochma te ontvangen. Dus wanneer de zon stegen op in hun, met hun man, met hun vraag, we hebben geleerd, ja, man is een vraag, naar Yirsut, want de Yirsut is dan de, de bron van de zon, ja of niet, de bron van Zerampin in het Onukwa dan waaruit zij ook uh, verschijnen zij komen ook daar om met man, met die met, het, met de vraag en dan wordt worden die jesuit opgewekt, dat om zichzelf nog hoger omhoog te brengen want, naar wie? naar Arigampin, wie is de leverancier? ja, Arigampin onthouden daar goed naar Arigampin natuurlijk, keren terug naar de, naar de Arigampin, en daaruit ontvangen dan Gochma, Gochma van die Bina, doet het niet toe, maar het is toch wel Gochma, en dat komt dan naar, en brengen dat weer terug naar die zee, zon, want die zon hebben dat hard nodig, ja, hier staat, heeft het niet nodig. Ja. En nu de vraag is, nog even een vraagje, wat is man? Ik eh, niet, niet nee, natuurlijk kan je zeggen, gebed, etc. Maar, wat is man, welke sferoten zijn man? Wat is de kabbalistisch hoe kan je zeggen, wat is man? We hebben gezegd dat, een lagere, ja, een lagere moet, hè? Even goed nadenken. Dus, de lagere, die moet man opbrengen naar hogere, herinner je nog? En we hebben gezegd, de lagere... Even goed nadenken. Kijk, ee, ee, ee, wacht eerst. Eerst goed. Ee, kijk. De lagere bestaat uit hoeveel sfeerot? Twee en drie. Ja of niet? Alles is vanaf, absoluut is in de, in de katnut. Wanneer, wanneer komt een man? Wanneer kan een lagere? Wanneer is de tijd voor een lagere om man op te laten steken? Wanneer? Als het te kort is. Precies. Dan betekent katnut in ieder geval. Ja of niet? Als er een katnut is, een kleine toestand is. Dan, hoe zit dan de parzoef in elkaar? In vijf sferot Hoe zitten ze in, in elkaar dan? Huh? Hoeveel, hoeveel zitten wel in de traptreden? En hoe zijn hoe, een andere zijn eruit naar beneden gekomen? Ja. Ja, dus vijf sferot. in de katnoot. Hoe, hoe zit het in elkaar? Van het zieloot. Ket Siddwe, ketter en Hoogma zitten in de traptreide. ja, En dan, Bina, Ziran, Pin en malchut die zijn gezakt naar de lagere traptreden. Ja of niet? En de hogere traptreden, de hogere traptreden heeft laten zaken, Bina, Ziran, Pin en Malchud daarvan, naar de lagere traptreden. Ja of niet? Naar welke traptreden, naar welk gedeelte van de Lagere traptreden. Ja. Hoofd, no, no, en nu, no. Naar sferot. Eh, naar, naar het hogere. Kettergogma, naar het hogere gedeelte van de lagere. Duidelijk. Dus kettergogma van de lagere traptreden. Ja? Dus het hogere gedeelte van de, lager, van de lagere traptreden. Daar is ingezakt, daarin in, is ingezakt. Wij tekenen natuurlijk parallel zo, maar het is niet zo. De binazie, Ranpin en, en Malgoed zijn inge, ingezet het, ingezonken in, de, in het bovenste gedeelte van de lagere traptreden. Dus in de ketter en Gogma. Zo moet je het zien. Natuurlijk betekenen we dat, we kunnen dat niet anders. Niet eigenlijk? Dus daarin, daarin zit dan die uh, hogere traptreden. De, het, het, Binaze, pin en Malhoed, of wij zeggen dat Achab, Ozen, p, Or, Neus en Mond, dus drie, die zitten dan in de hogere gedeelte van de lagere traptreden, duidelijk. Dus die zijn in, Gargaita ween, precies, Galgalta is Keter in het hoofd, dus Galgalta betekent schadel, en naam betekent Hochma in het hoofd. En dat samen is het golgalgaltewe eenaim. Dus die, bena en piene van de hogere die is ingezonken in de in de golgaltewe van van de lachere. En dan de vraag is nu, dat is algemene informatie nu, wat is dan de man van een lachere? In een lagere hebben we nu twee dingen. Hebben we twee, hebben we de bo het bovenste helft, dat is Keter en Chogma, waarin Bina, Seranpin en maalgoed zijn ingezonken. Of Agap, onthoud het woordje, Agap, dat is in die onderste gedeelte van, het, van een traptrede. Die zijn ingevallen in, de, in het hogere gedeelte van een, laag, van, een, van een lagere traptrede, dus van Keter en Daaronder van een lagere traptreden heeft ook zijn eigen agap. Ja of niet? Binazen, een man van zijn eigen traptreden. En nu, mijn vraag is: wat is de man van de lagere traptreden? Ja? Huh? Mag ook nee, maar wat ja. Man betekent, wat zeg, man betekent, waarom wordt er gezegd, man moet je dat opbrengen. Gebed moet je opbrengen. Moet je het oplaten, oplaten op, op stegen. Ja? Betekent omhoog brengen. Man is wanneer, wat is de man dan? Man is wanneer men de krachten van onderen brengt naar, van onderste gedeelte van het lichaam. Vijf sferoot, doet erin toe wat je zegt. Op te brengen naar het bovenste gedeelte van een partsoep. Dus wie is dat? Welke sfero's zijn dat? Bovenste sferoot van de. Twee gedeelten zijn dat. Duidelijk. Uh, dus in elke traptrijden, wanneer het te kort is. Alleen wanneer het te <pause> kort is, dan kan het sprake zijn van het, van het vraag, ja, of niet? Als het tekort is, dan wil men vragen. Wil men, wil men hebben iets? Ja? Dan, dan is het altijd verdeeld wordt in parzof in twee gedeelten. Ja? Zoals kettergogma en alleen maar kettergogma kan ontvangen. Alleen twee kilim kunnen ontvangen, niet vijf. De hele bedoeling is volmaaktheid is wanneer alle vijf kilim vijf compartimenten licht ontvangen. Wanneer we alleen maar, hebben alleen maar ketter en hoogma? qua kilim, kilim, dus niet licht, kilim, alleen maar twee kunnen ontvangen, van één tot twee, kan ook soms kan het zijn, alleen maar ketter kan ontvangen, ja, of alleen een fractie van ketter kan ontvangen, dat huh? is de man, dat is de man, de kracht is, nee, dat is, kijk, dat is dan de kracht van de, de kracht, van de kracht van, de, hoe zeg je dat, van die partsoe, van de lagere traptreden. De vonken van die opgebracht worden van agab, van het onderste gedeelte daarvan, van Binazir en pinen, maar omhoog, naar Kether van die dezelfde traptreden. Dat is man. Eigenlijk, hoe kan het anders zijn? Hebben we nooit daarover gesproken. we heb Vroeger hebben we gesproken waarom alles dan komt stap voor stap. Je kan niet zeggen, je gewoon, man brengen we omhoog, waarom hoog? Naar hoger, hoe kan je dan brengen daar naar hogere trap treden? Eigenlijk, zo so stap voor stap gaan we dat zien fijntjes, zien hoe dat gaat, et cetera. Dat kan ik doen of niet, als, my, als ik mijn vijf sferot heb, mijn toestand heb. Mijn taak is, is alleen maar om van mijn onderste gedeelte, dus van onder het midden zoals we dat normaal zeggen, naar boven halen naar mijn hogere treden, want daar zijn de kilim van het geven. Nee? Boven, de, boven, de, boven het midden zijn kilim van geven van mij, van elke -tien, van elke vijf sferot. We zeggen vijf sferot als, als een einde. Duidelijk. Wat moet ik doen in mijn gebed, of in mijn, uh, mijn uh, man? Man betekent dat ik breng iets wat was in de kelim van Kabbalah, in het kelim van ontvangst. En daar, dat betekent, daar zit de klippot, onreine kracht. En ik breng het aangehecht. Aan en dan breng ik die omhoog, boven mijn midden. Duidelijk. Dan breng ik die kilim, breng ik mijn vraag, als het ware, omhoog in mijn kilim van geven. Ja of niet? Oh, wat doe ik daarmee? Daarmee, daarmee ga ik al overeenkomst bereken met, een zekere overeenkomst ga ik bereken met, nou, met de gever, ja of niet? Gever wil geven, ja of niet? Elke hogere traptreden is gever ten aanzien van een lagere traptreden. Eigenlijk? Ik wil naar een hogere traptreden opklimmen. <coughs> ik moet van een lagere kan altijd van een ik moet altijd van een hogere vragen. Eigenlijk? Dus wat ga ik doen dan? Ik haal dan van beneden, van onder, onderen, haal ik dan die krachten omhoog naar mijn eigen. Ketter en kogma naar, naar het bovenste gedeelte, bovenste gedeelte van mijn kilim in mijn huidige toestand, waarin ik vraag breng, of vraag stel. Vraag is precies hetzelfde. Vraag en antwoord is precies hetzelfde wat ik jullie zeg. Dus wat ik haal dan? Naar die ketter en kogma. Dus ik ga mijn wens kleiner maken. Duidelijk wat ik ga doen? Met het man opbrengen, ik ga mijn wens kleiner maken. In plaats van mijn wens is dan uh, volle wens is en uh, niet kan ontvangen. Ik breng het naar ketter en gochma. Ja? Daar zit wel wat. Daar zit wel een zekere kracht de, in mij. Zeg maar, de zware kelim. Huh? De zware kelim, uh, moet ik dat fijner maken? Nee, jij moet daarin brengen jouw wens. Kilim zijn, kilim, die in die kilim van keter hochma, moet je jouw wens brengen van beneden omhoog. Dus je maakt, je kijkt, jouw wens was in de malchut, van die vijf sferen, ja of niet? Malchut, en dan zeeranpien, et cetera. In die drie, die, in drie onderste, binazieranpien en malchut. Ja, daar, hoe zwaarder, hoe, hoe beneden, hoe meer naar beneden. Jij haalt ze omhoog, jij wil vragen om hulp. Jij wil licht ontvangen, Ja? Je wil oplossen jouw probleem. Je wil volmaaktheid. Doe er niet toe wat je wil. Ja. Op die manier doe je dat. Dus jij brengt van, de onderste, van het onderste gedeelte van jou, waar zware wensen zijn, jij brengt het omhoog. Jij je maakt jezelf transparanter jouw wensen, kleiner jouw wensen, door die wensen, wensen wens is ook een kracht, wensen wens is ook een soort vorm van licht. Alleen het dikke licht, Wens is een dik licht. Die stap voor stap gaan we proeven dat. Het is te proeven. Het is waar ik, zo, waar ik over spreek. En kunnen we ook tot een honderdste van een sfera kunnen we ook voelen. Als een kwestie van, van het trainen. Alleen maar trainen voelen. Dus jij gaat brengen dat jouw wensen die onder jouw midden zijn, naar de bovenste. Dus vijf kilim heb je. Jij gaat het brengen naar Keter Chogma. Die zijn de dunne kilim. Ja of niet? Keter Chogma. Dunne lim, en jij gaat aanpassen, jezelf, jouw wensen kleiner maken, die daar kunnen, omhoog in de, ke, in de kli, ketteren, die kunnen daar zich zetelen. eigenlijk Niets verdwijnt van jouw onderste gedeelte, maar wel het is zo, kijk, wat het gaat gebeuren nu beneden, wanneer je dat doet, wanneer je brengt het omhoog, wat gaat gebeuren? Jij haalde, jij haalde iedereen hoort wat ik zeg, je haalde wel de krachten van onder jouw midden omhoog naar, naar boven, naar je hoofd en door tot je midden. Wat is gebeurde dan met die wens? Wat is daar naar de krachten gebeurde onderaan, waar je ze naar boven kwam, bracht? Is daar dood gebleven achter? Daar blijft een klein leven, een klein beetje leven achter. Eigenlijk, het is niet, niet dezelfde wens als het was. Dus als je haalt dat van beneden omhoog, als man. Dus ja, wat je haalt? Je haalt van je onderste, midden, van het midden en naar beneden. Je haalt naar je midden en boven. Ja? Dus jij maakt kleiner jouw wens. En natuurlijk op dat moment beneden, is het beneden onder het midden, waar je vandaan haalde die wensen naar boven. Je maakt het kleiner jezelf. Het is niet zo, ik wil kleiner, ik wil dat. Je moet het wel kracht, kracht, krachtmatig doen. Wat betekent wat krachtmatig? Wat, beteek, wat, beteek, wat is beneden gebleven? Beneden is gebleven, dat heet kiste de giuta. In het Armees. Dat heet dan een, een, een, een, klein, een, een, klein, een, een klein beetje leven blijft onder. Van die wens die jij had. Ja? Het is net zoals bij het slapen. Als een mens slaapt, is hij bijna dood. Zo maak je ook jezelf, wanneer je haalt jouw wens, kleiner maakt jouw wens, door jouw wens te halen boven het midden jou. Dan beneden moet het gevoel zijn, alsof het, alsof het net bijna slaapt. Duidelijk, alsof daar bijna geen licht is. Klein beetje leven alleen om onderhoud, om niet dood te gaan. Dat betekent man opbrengen, dat betekent pas, en dat is, dat is ook dat gebed. Als een mens echt gebed begint uit te, te, te spreken, zo moet het zijn. Als je echt kijkt, ik heb wel eens gezien, ik heb wel eens in Rusland gezien, als kind, want ik kom van een plaats waar kabbalisten leven, net zoals Svat is de hoofdstad van de hele wereld van Kabbala. Zo, so, ik kom ook uit Oekraïne, uit een plaatsje, waar traditioneel ook daar naar krachten... Heb je overal Svat. Ja. Naar krachten. Alleen Svat. En op een andere niveau. Op het niveau van daar. Ook daar. Daar ik komt vandaan. En. Traditioneel ook. Van Kabbala. Mensen die daar Kabbala leren. In het centrum. Traditioneel. Verborgen. Niet, niet dat men ziet dat wel. En. en twee woorden nog. Ja, en daar zag ik wel mensen die in gebed waren. Als ze beginnen in gebed komen dan is het net of hij, not, of hij flauw valt. Het is, het is verschrikkelijk om te zien wat gebed is, wat ik, allemaal, wat ik hier in het westen heb meegemaakt, is, is gewoon belachelijk alles. Niet alleen in het westen, maar ook, ook in Moskou, allemaal komedie. Maar wat ik wel, wel heb meegemaakt, ik heb nog oude mensen gezien, nog van, uh, laten we zeggen, 50 jaar geleden dat was. Of nog meer, 55 jaar geleden, jaar. Als kind heb ik het gezien nog die oude Zedikim, nog oude die echte Kabbala, die konden nog finger, wisten ze, fingerspitzen voor worden. Dan begonnen ze te, te, te bidden, dan is het net of ze geloof vielen, dat begrijp ik niet, maar kijk, dat komt daar vandaan. Want ze halen daarbij dan alle krachten omhoog, boven het midden, en dan beneden, de helft van de mens is bijna sluimerd bijna... Net of, het, of ze of alleen krachten hebben alleen van boven. En boven zijn alleen maar dunne krachten, ja? Boven in het hoofd zijn we alleen maar kilim, welke keter Kettergogma, zeer dunne krachten, alleen maar de wens van geven. Ja, nou wat is dat? Het is, is, is, is weinig krachten, ja. Want ze brachten die krachten omhoog. Ze vroegen om, om krachten. Natuurlijk, later gaan ze bidden. En dan komt daar de, natuurlijk het licht van het staandgebed. En als dat aan het einde van de rit, en je ziet die mensen daar, die, die paar van die mensen daar, het is verschrikkelijk om naar te kijken, als kind, zei ik duidelijk. Want waarom? Het komt dan licht Chogma. Ze halen dan licht Chogma naar beneden. Dus dat licht Chogma komt dan, passeert hen bovenste gedeelte, hij komt ook onder de taboer En dan zie je de volle mens. Oeh, dat is, dan zie je pas dat de mens wat de mens is. Duidelijk, de volle mens betekent dat hij al alles kan. Dus tot een zot, tot zijn je zot, Maar goed, kunnen we niet tot ik barticoen vullen. Maar tot een jezot, alle ligt vorm, voelt hem. Oh, als je kijkt naar zo'n mens, dan het is het verschrikkelijk en het is wel ontzagwekkend. En dan kan je je voorstellen hoe, wat de mens is. En hoe welke krachten de mens kan opbrengen. En hoe de mens kan worden. Duidelijk? Maar zo gaan we een beetje dat verder naar de pauze.